Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Niemand gaat er volgend jaar in koopkracht op achteruit. Minister Ascher heeft dat gezegd tegen BNR. Het Centraal Planbureau had berekend dat een aantal kleine groepen... er ondanks de economische groei mogelijk op achteruit zouden gaan. Dat wordt nu gerepareerd. Eerder bevestigden bronnen in Den Haag al dat het kabinet geld zou uittrekken... om de groepen te compenseren als ze er op achteruit gingen. Op Prinsjesdag op 19 september... worden de plannen van het demissionaire kabinet officieel gepresenteerd. De installatie van voormalig PvdA-kamerlid Ahmed Markoesh als burgemeester van Arnhem is verstoord. Drie actievoerders riepen tijdens de raadsvergadering vanaf de publieke tribune dat hij moest wegwezen. Tegen de pers verklaarden ze dat ze bij de anti-islamitische actiegroep Begida Nederland horen. Eerder demonstreerden Pegida, de PVV en de extreemrechtse Nederlandse Volksunie tegen zijn voordracht. Ze stellen dat de benoeming van Marco leidt tot islamisering van de hoofdstad van de grootste provincie van het land. Artsen zonder grenzen slaan alarm over de willekeurige opsluiting van vluchtelingen en migranten in Libië. Volgens de hulporganisatie zijn de leefomstandigheden in de detentiecentra mensonwaardig. De organisatie zegt dat er in de opvangcentra maandelijks ruim duizend mensen behandeld moeten worden wegens ziektes en aandoeningen die ze door de slechte leefomstandigheden hebben opgelopen. En in Turkije zijn nog eens twee Duitsers opgepakt. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn. Waarvan ze worden beschuldigd is nog niet duidelijk. In Turkije zit onder andere een Duits-Turkse journalist gevangen. Denis Jussel wordt verdacht van het verspreiden van terreurpropaganda. Hij zit al 200 dagen vast. Het weer, wolken en zon en verspreid buien. Vanavond in het binnenland droog. In het weekende blijft het licht wisselvallig En een graad of 19. Dit was het NOS Journaal ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avondspits in de Randstad. Het zwaartepunt ligt op de wegen rond Amsterdam vanwege de afgesloten A10 West. Maar ten noorden van Amsterdam spelen ook problemen. Daar is de A7 namelijk dicht richting Hoorn. Na een ongeluk bij de afrit Avenhoorn. 12 kilometer file. De vertragingstijd is anderhalf uur. Maar het gaat niet al te lang meer duren voordat de weg wordt vrijgegeven. De A10 Zuid staat helemaal vol tussen Osdorp en de Zeeburgertunnel. 15 kilometer richting Zaanstad vanwege de afgesloten A10 West. De A16 springt er ook wel uit Rotterdam-Breda, tussen Knopendriderkerk en de Moedijkbrug 20 minuten in de file. Op de A20 hoek van Holland Gouda 10 minuten extra bij Moordrecht. De A27, Utrecht Breda, een kwartier file rijden tussen Hagenstein en Lexmond. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zo, vrijdagmiddag vijf 5 uur. En het is weer tijd voor uh, Hans met zijn vrienden. Zonder Hans. Maar ah, wel met Toet. Jazeker. Hallo allemaal. Hallo. Nou, wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Ja, wel, we hebben het ontzettend druk, want er is heel erg veel nieuws. Ja? Er Ze is heel veel gebeurd de afgelopen nacht. En vandaag. Ja, ja, terwijl, ja, zo ja. weer. Uh, vanmiddag zelfs weer een, een brandje. Goed, um, zometeen weer. Oké. Okay. Um, Een stampot, toetje met toetje. Uh, het weer. Het weer, de, de column van Marco. Heel man, hoog, man. Heel, man, heel man, hoog Nou, waar nou, We maar gaan beginnen dan. Nog muziek ook? Ja, dat ook nog. Slap gaan we van ons rustig door. Dus nou, door. Ja. Wat willen we nog meer? Uh, namelijk mij, hè? <laughs> Goed. Ja, oké. Okay. Daar gaan we. een rol uh, om mee te starten. Daar zou Hans me van genoten hebben, nee, denk Ja, ik. toch? Ja, we nou, missen als... hem wel, hoor, zo. Ja? Vind je niet? Ja, ja vind ik wel. Ja. Oh, doe lief. ik ja, ben lief. Nee. <laughs> ja. nee, ik mis Hans wel. Ja, zeker wel. Ja. Um, zullen we nog even beginnen wat er gisteren was gebeurd... in de um, Brede Rode Straat? Ja. En was een man van het dak in een woning in Zandvoort gevallen... Hij was rond de tien voor half vijf aan het werk aan het huis in de Brede Staat toen het misging. Het is onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsrisico had, uh, sorry, veiligheidsregio had het slachtoffer geluk en kwam hij er slechts vanaf met een gebroken pols. Een omstander die met het slachtoffer naar het ziekenhuis meeging spreekt echter van meerdere verwondingen en botbreuken. Het is tot nu toe nog onduidelijk waardoor de man van het dak is gevallen. Ja, oké. Okay. Maar er is een val van vijf meter. Dat vind ik altijd zo'n end. Ja, je kan het nooit draaien als iemand valt zo'n... Zo uh, nee, soms soort. dan is elk ruggenwerveltje gebroken. Ja, ja. En uh, uh, elk mm -hmm. stukje van het been. En soms lopen ze gewoon weg. Ja, bizar. Ja, Oké. Okay. Dat was hem. Ja, voor nu even. Voor nu ja. even. Oh, ja hoor. Nou, spannend. Ja, hè.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 Dan was het lekker druk van het weekend overal. Ja, zeker. Met de dingen die moest uh, ja, de, de eerste eerst gebeuren, uh, uh, zeg maar. Ja, precies. Ja, en um, uh, ik heb geen idee wat we nu gaan doen. Nog een stukje nieuws? Doe maar een al, stukje uh, nieuws, jou, ja. ja. Er zijn zoveel uh, dingen. Nou ja, vannacht, daar we het al de hele ochtend over. Wie zou het zijn? Wie zou het zijn? Um, uh, al zou ik het weten, dan zou ik het niet eens zeggen. Maar goed. Um, een hele jonge joyrider heeft vannacht voor een ravage gezorgd... in een shawarmazaak aan de passage in Zandvoort binnen te rijden. De politie zag de auto rond vijf minuten over twee... vannacht rijden over de Zandvoortselaan... waarna de jongen een, na een rondje op de rotonde ineens de autolichten doofde en het gaspedaal vol intrapte. Met zo'n 90 kilometer per uur scheurde de jongen de kostverlorenstraat in. De agenten besloten daarom een stopteken te geven aan hem, dat hij het daarop negeerde. De jongen raakte in de achtervolging de macht over het stuur kwijt en belandde via een plantenbak een geparkeerde scooter en het terras zo de zaak binnen. Het is trouwens de zaak Boedroem aan ja. de passage. Ja. Um, in de winkel wist de medewerker net op tijd weg te springen over de toonbank, waardoor hij in het trapgat viel en daardoor gewond raakte aan zijn been en aan zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. De veertienjarige joyrider en zijn bijrijder... zouden direct naar de crash zijn gevlucht. Maar agenten hebben de veertienjarige bestuurder... inmiddels weten op te pakken. Uh, hij had de auto van een van zijn ouders meegenomen... voor een nachtelijk ritje. Zijn eveneens minderjarige passagier... wist wel te vluchten en de politie is nog op zoek naar hem. Ja. Dus uh, ja, 14 jaar joh. Ja. Uh, het beste, cool. uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, even geen commentaar opgeven... Nee, uh, 14 jaar. Dat, dat dan, verbaasde mij nogal. Ja. Volgens mij moet je papa en mama ook even diep in de ogen kijken. Ja, geen idee. Echt geen ja, nou goed, idee. Je weet het niet. Nee, maar, precies. Zelfde geld heeft die uh, hopeloos veel problemen met jong jongen. Ja, dat ja, zou zo. wel ja. was kunnen zijn. Ja. Maar het is in ieder geval een puinhoop. Ja. ja. Hopen dat het snel sneu, beter gaat. snel voor uh, Bodroen. Ja. Ik weet niet of er nog ja, meer beschadigd is dat... uh, aan de winkels. Maar... Ja, ja, die de pui, die, die lag eruit. En als je zo de ravage op de foto's bekijkt, heb je zoiets van wauw. Ja. Ik was er vanmorgen nog even langs gereden, maar toen was alles al netjes afgetimmerd. Dus uh, er niks meer te zien voor de ramptoerist. Nee, dus dat is wel op, heel dan, prettig. De, dan is je zaak wel gewoon dicht. Dus dan, ja, dat ja. is er wel klaar, denk ik. Altijd, ja, altijd, fijn, altijd fijn in het zomerseizoen, als je ja. Toch? Ja, zoiets. Dat zijn wij. Ja, ja. Ja. Jazeker. Had jij nog een nieuw? Of gaan we gewoon door met uh, muziek? Nou, doe nog maar even lekker muziekje. Het klinkt wel lekker eigenlijk. Oké. Okay. Ja, dat is... Uh, <lacht> heb je nog een voorkeur? Oh, nee. Ik vind nee? heel veel leuke dingen. Oké, okay, wat jij wel? Nee dit niet. Ja, dat is pech. Wat een dag voor een daydreaming boy.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 Geen tijd om te dagdromen radio uit hier. Ja, nou, ik, ik ben heel druk met allerlei dingen aan het lezen. En dan doe je eigenlijk te veel tegelijk. Dus dan, ja, ah. um, yeah. dan mis je ineens een hele hoop nieuws. Maar um, um, vanmorgen rond tien voor acht was er ook nog een uh, flink ongeluk. Maar in, in dit gewoon in Haarlem, op de Gille Schoolmeesterlaan. Daar is een uh, grote bouwkraan op een huis- in aanbouw gevallen. O. Ja, prettig. De mobiele torenkraan kwam behalve op het huis ook terecht op het wegdek aangrenzend aan de bouwplaats. Gelukkig raakte niemand gewond, maar een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er wel materiële schade aan het huis en het wegdek is. De weg is daarom voorlopig nog afgesloten voor het verkeer en de brandweer is nog bezig om de kraan weg te halen. Hoe het gevaar er nou precies is omgevallen is nog onduidelijk. Ja, Meestal, maar dat zeg ik meestal. Dus ik weet niet in dit geval. Er zit een piepje je in, uh, in dat soort machines. Als je overbelast bent, mm -hmm. dan gaat die piepen. Ja. Nou doet dat ding het redelijk snel, want er zit een behoorlijke veiligheidsmarges in. Mm -hmm. Dus de meeste zetten hem uit. Ja. Het gaat ook, 99% van de vallen gaat goed, mm. maar net die ene. Maar ja. nou, voor ja. hetzelfde geld dus is er een stempel weggezakt. Dus je ja, het, het is nog niet duidelijk, dus het is nog even afwachten. Maar uh, slor de want hij zit zo half door die pui heen ook gewoon. ja. ja. Dat, ja. was, dat was niet wat de architect bedoeld had. Waarschijnlijk niet. Nee? Nou ja, nou sta ik daar ook niet altijd even verbaasd over meer. Nee, dus, een uh, industriële look. Ja, precies. Ja. gek in je woning. Ja, nogal. Ja. Hm. Ah, Muziek dan maar, hè? Ja, lijkt me wel. Dave is on the road again. Wearing different clothes again.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 Alles doorgewezen? Uh, alles? Nee, nog lang niet. Er staat zo mega veel geschreven. Maar um, wat ik wel heb gevonden is dat... Um, ja, ik vind het jammer dat wij geen Aldi hebben op het dorp. Maar um, ik doe er wel eens boodschappen. En als je dat ook doet, luister dan even heel aandachtig naar het volgende. De budget supermarkt Aldi heeft een belangrijke veiligheidswaarschuwing afgegeven... voor hun Mama Nature biologische kruidenmix... Het is een verpakking van 70 gram en de prijs is 1,79 euro. In het artikel van producent Mersch Brokwiese kan de salmonella bacterie aanwezig zijn. De Aldi roept de consument dan ook met klem op om het artikel zo spoedig mogelijk te retourneren. Um, het gaat om de volgende smaken. De wok kruidenmix, de kerrypoeder en de Ras el Hanout. De andere varianten zijn wel veilig voor gebruik. De producten kunnen worden teruggebracht naar een willekeurig al die filiaal. En de consument krijgt het aankoopbedrag bedrag dan ook vergoed. De besmetting kan zeer vervelende en zelfs gevaarlijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Heb je het product in huis? Nou, terugbrengen dus. Ja, ja dat is een nuttige mededeling van huishoudelijke aard. Zoiets, ja. Every time I think of you.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 De column, de column van de, de week. week. van Marco. Gelukkig wij. Muziek en mijn lijf, dat gaat al jaren als vanzelf samen. Ik ben niet oud, ik ben alleen eerder geboren, dien ik de kantplakker soms van repliek als ik ergens in het dorp aan het dansen ben en men zegt iets over de voor hen blijkbaar aparte combinatie tussen leeftijd en gevoel voor ritme. Voordat ze wat zeggen zie ik ze naar me kijken in een combinatie van bevreemding en bewondering. Vaak dan soms zijn ons lijf en geest verstijfd door het oordeel van anderen. Wat zullen de buren zeggen? Eh, wat zullen de collega's denken? Of lieve help, wat zal de baas ervan vinden? Je leven laten bepalen door de mening van anderen is een recept voor verbittering en zinloosheid. Eerst ben je te jong voor alles, dan ben je al snel weer te oud voor alles... En tussen die twee uitersten ben je te intensief bezig om je af te vragen hoe lang je nog mag ronddansen op deze prachtige aardkloot. Anderen bepalen maar wat graag hoe jij je leven dient te leven. Wanneer en hoe je lol moet hebben, hoe lang je verdriet over iets mag hebben enzovoort. Mensen die te berekenend zijn, zijn zalig voor bestuurders en systemen. Dat is namelijk heel gemakkelijk. Je bent een nummer in hun statistiek. Het is mijn mening dat systemen er voor de mens zijn, en niet andersom. Je hebt mensen die zich nauwelijks van iets aantrekken wat anderen vinden. Zelfdenkers en geen nablaters. Zonder dwarsbalken zijn er, is er geen stabiele rails. Non-conformisten. Het lijkt een gevaarlijke mensensoort, en voor sommige machthebbers <laughs> is dat dat ook. We dienen hier trouwens wel scherp onderscheid te maken tussen non-conformisten en asocialen. Ik ben voor nonconformisten en tegen asocialen. Een, een struikrover met stropdas... of een malifide miep in een mantelpak die onterecht bonussen opstrijkt... vind ik een grotere asociaal dan bijvoorbeeld twee zwaar getatoeëerde vrouwen... of in knellend leergehezen mannen... die op het bordes van ons raadhuis met elkaar gaan staan zoenen. Hierop kun je als oprecht nonconformist Zo'n roofritter of stilheks wijzen als je naast ze staat op bij de minimaal tienmaal modaal buurtbarbecue in hun gigantische tuin in Vogelenzang. Maar dat moet niet hoor. In de wetenschap dat het allemaal dik in orde komt met ons en met Zandvoort ga ik u deze overdenking van mij nog meegeven. Saamhorigheid boven eenheid. Aldus Marco Termes.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 Nog steeds. Ja. Ja. Cool hè? Ja, helemaal goed. Ja, over dat zijn wij, dat doet me dan weer denken aan The Boys are Back in Town. Ja. Ja, ja, ja. Zo zin in. Ja, dat is elk jaar weer ernstig leuk. Ja, ik heb er alweer een aantal zien rijden. Dat is echt geweldig, mooi om te zien. Ja. Ja, ik, ik, ja, daar krijg ik het helemaal warm van. Ja. Nou, zometeen het evenement. Dat gaan we straks eventjes doen. Hoor je wanneer en waar. Ja, en precies. Hoezo en waarom en waarmee. En gaan we absoluut doen. Ja. Dan gaan we eerst nog even naar de muziekje. Hollermin nu in gedachte nemen, als ik denk aan Duking de of Pop, zoals sommigen hem noemen. Mm -hmm. Is dat nou een non-conformist? Non of een asociaal? Is uh, het een non-conformistische asociaal? Ja, ik denk toch het eerste non-conformist. Ja? ja? Ik vond hem weird. Ik vond hem ja, ja, dat was hij wel. Maar dat maakte hem niet asociaal, want hij kon heel goed overweg als hij naar zijn optredens ging, of ja nee maar Dat was wel heel dat, erg op dat, zichzelf. Dat dan weer wel. Een kluisenaar. Ja. ja. Een ja, asociale kluisenaar. No. Niet? No. Oh, je wordt helemaal wee van hem. Ja, ja nee. Goh. Er is zoveel lelijks over hem geschreven. Ja, dat, geld, is dat ik denk, ja. van, nou volgens mij... Maar, Valt volgens mij het zal want... het wel een beetje meevallen. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment gek wordt... van al die uh, fans die veel te veel van je vragen en willen en eisen... Dat ik zoiets heb van, wauw, daar zou ik toch ook wel kluisenaar van willen worden hoor. dan nou, kunnen we ja. Marco wel even vragen, toch? Nee, <laughs> ja, wie weet. Wij go! Help! was brand in de Kerkstraat. Um, uh, de sirenes overal kwamen ze vandaan. Vrijdagmiddag, dus vanmiddag rond kwart voor vier... Uh, was de brand uitgebroken in een appartement boven de modezaak Misuinho. Um, de brandweer was aan met groot materieel aanwezig in de Kerkstraat. En met een ladderwagen, een spuitwagen en een tankwagen... werden naar de Zandvoortse winkelstraat gedirigeerd... die door de politie en handhaving volledig werd afgesloten. Gelukkig had de Zandvoortse brand de brand snel onder controle. Um, echte details heb ik nog niet. Maar ik heb wel zojuist uh, medegedeeld gekregen dat de, er waarschijnlijk geen gewonden zijn. En dat de schade heel erg meevalt. Nou, dat is in ieder geval weer wat goed nieuws. Ja, hopen ja. dat het ook werkelijk zo is. Ja, ja, we gaan zo meteen even kijken. <laughs> ja, we ja. ja, moeten er vlakbij zijn. Klopt dus, ja, uh, ja. even aan. Hey. Ja, joh, vertel. Ja, ja. Je zweet, heb je het warm? <laughs>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 Up town, funky up, Uptown town, funky up Uptown town, funk you up, Uptown, funky you up uh, I said Uptown town, funk you up, Uptown, funky you up Up town, funk you up, Uptown, funky you uh, up uh, Come on, dance, jump on it If you suck, sad and flown it, if you freak dead and own it, don't bang about the come show me, come on. Ja nog wat nieuws over onze eigen max ja, hij is een beetje van ons. Hè. Zaten we net al te bedenken. Van, goh, we doen eigenlijk alleen maar regio nieuws. Maar omdat we hadden bedacht. Max is um, um, uh, helemaal Be gek op het circuit van Zandvoort. Ja, en hij is een hier ook minstens één of twee keer per jaar. Dus uh, ja. ja, Max is gewoon ook een beetje van Zandvoort. Nou, jo, hè? nou niet een beetje. Hij is gewoon van Zandvoort. <laughs> we eigen niet... hem nu gewoon toe. Tengels over ja, van ons. Um, wat Max Verstappen voorafgaand aan het weekend al aangaf is vandaag ook bevestigd door het team van de Red Bull Racing. De Nederlander krijgt 15 plekken gridstraf voor de Grand Prix van Italië aanstaande zondag. Tien daarvan komen omdat hij wisselt naar zijn vijfde V6 motor waarin maar vier zijn toegestaan in één racejaar omdat de Nederlander ook de vijfde MGU-H, een onderdeel van het hybride systeem, geïnstalleerd krijgt op zijn RB13, komen daar nog eens vijf strafplekken bij. Dat de straf op Monza wordt geïncarseerd is een tactisch besluit, aangezien het hoge snelheidsscreen van Monza toch wel niet tot een van de sterkste circuits de, van de RB13 behoort. De volgende race in Singapore biedt weer volop kansen voor het team uit Milton Keynes. Um, Max is dit weekend niet de enige coureur trouwens met een gridstraf. Red Bull Racing stalmaat Daniel Ricciardo ontvangt 20 plekken straf. En Carlos Sainz wordt met zijn Toro Rosso 10 plekken naar achteren gezet. De McLaren coureur Fernando Alonso maakt het al helemaal bond en ontvangt zondag 35 plekken straf. 35 plekken? Het een Volgens mij ding. zijn er niet ja, 35 hoor. auto's, joh. <laughs> Hey, nou ja, ja, goed, dan kan hij ze in één keer inwisselen. Dat ja. is wel handig. Ja, U gaat niet door naar start. Nee. Ja, zoiets. Ja. ja. ja, ja. Later <laughs> gevangenis zonder te betalen. Ja, zo. nou, ja. ongeveer, ja. En hier deze nog? Ja, absoluut. Ik stond mee te brullen altijd. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move.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 So my arms reach out to you for love, with your hand resting in mine.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 Black was dit. Ja, ja, ja. Ik, ik ken dan vooral de versie van Grant en Foresight. Ja. Die twee van de Guys and Dolls waren Guizendols. dat toch? Ja. ja. ja. ja. ja dit is uh, een soort van het origineel. Ja, ja dat idee had ik al. Um, ik heb nog een nieuwtje. Uh, gisteren heeft de talentcoach Badm van Badminton Nederland, U19, Ruud Bos, de selectie bekendgemaakt voor de Wereldjeugdkampioenschappen van 2017. En de er Wessel van de Aar is daar eentje van. Het, toernooi, ja, goed, hè? Het toernooi wordt gehouden in Yogyakarta in Indonesië. Het teamtoernooi vindt plaats van 9 tot en met 14 oktober aanstaande. Dus uh, ja, onwijs veel succes, Wessel. Ja, absoluut ook ja. Ja. Ja. ja, en geniet ervan. Ja, leuk hè? Ja. Dan uh, gaan wij de laatste draaien voor uh, reclame en nieuwsreclame. Ja, en dan voorbij, horen zo. we elkaar wel weer terug daarna. Ja, daar ga, dat ga ik wel vanuit. Ja, ja, toch? Ja, je weet niet wie alles uitzet, dus... Nee, maar tot zo. Tot zo. I light the fire. You place the flowers in de vase that you bought today. Staring at the fire for hours. So